Not a jumping shop party hats, simple enough here. Comprehend, he sent me, understand, do you hear? A pack of party hats with the colored tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Clay, anyone returns from the day. Welcome to the house, of fun, now I've come away. Welcome to the house, of fun. Lions can't In het tweede uur gaan wij uh, weer gezellig door met praten. En we gaan uh, praten over de prikken. We gaan praten over uh, muizen en ratten in Nederland. En aan het einde praat uh, Gert nog met de, uh, de boswachter. Over de wintergasten. Over de wintergasten. Ja, die zijn natuurlijk alweer uh, aan het invliegen en het uitvliegen. Onder andere muizen. Ook. Ja, die zijn weer. Wintergasten zijn ook muizen. Nou, dat uh, zijn dan twee dingen tegelijk. Want eerst gaan we het over uh, de bestrijding uh, hebben van, uh, van muizen. En uh, dat doen we dan uh, voor de boswachter. De duinwachter, moet ik zeggen. Kunnen wij al praten uh, met uh, Harm Graustra van de GGD? Ja, zeker. Goedemorgen. En goedemorgen. U heeft gisteren weer een, alsnog een persbericht uit laten gaan... over boosterprikken alleen op afspraak. <coughs> Pardon. Um, boosterprikken is in heel Nederland een beetje onduidelijk aan het worden. Uh, gisteren wordt er geroepen... de 60-plussers zijn voor december, voor januari uh, allemaal geprikt. En gisteravond later op het nieuws werd er nog een bijzin gedaan... Uh, als ze hun tweede prik uh, uh, zes maanden geleden gehad hebben. Kunt u ons een beetje op weg helpen hoe het nu zit... Uh, ja, zeker. Uh, sowieso is het voor de interval belangrijk dat er zes maanden tussen de uh, tweede prik en de booster zit. Omdat dat het moment is om uh, uh, zeg maar het immuunsysteem een uh, ophepper te geven. En uh, de reden waarom ik uh, gisteren ook een bericht heb uitgedaan uh, dat het nodig is om een afspraak te maken, uh -huh. is dat we nu te maken hebben met een uh, enorme opschaling. En het is natuurlijk uh, de afgelopen maanden eigenlijk gewoon voor, geworden voor mensen dat er uh, zonder afspraak gevaccineerd kan worden. Maar dat hebben we gedaan omdat er steeds minder mensen op vaccinatie kwamen en dat we het voor de mensen die nog niet gevaccineerd zijn zo makkelijk mogelijk willen maken om een prik te halen. Uh, maar nu komen we gewoon in de situatie dat er weer uh, uh, ja, echt massaal gevaccineerd gaat worden. En wat wij niet willen is dat er straks uh, mensen van 80 plus een half uur in de rij moeten staan. Omdat er heel veel aanloop is. En daarom dat we eigenlijk uh, weer teruggaan naar het systeem dat je gewoon echt een afspraak moet hebben. En dan kunt langskomen. Hoe, uh, hoe, hoe liggen we nu met deze twee uh, eerste prikken uh, qua procenten met inenten? Uh, in principe uh, uh, nou ja, uh, goed uh, in de regio vergelijking in, uh, vergelijkbaar met het landelijke beeld. Dus dat betekent dat we uh, bijna tegen de 90% zitten. En dat uh, kan natuurlijk nog een stuk beter. Ja, het liefst uh, heb je 100%. Uh, ja, precies. Het liefst wel. <laughs> uh, maar dat uh, helaas niet uh, uh, zoals het nu is. Dus uh, uh, uh, voor de duidelijkheid, iedereen die 60 plus is en zes maanden uh, geleden zijn tweede prik heb gehad... kan een afspraak maken bij de GGD. En dat is uh, uh, via de website? Dat is uh, vooralsnog uh, niet het geval. Uh, wat we gaan doen is iedereen van 60 plus zo snel mogelijk vaccineren. Ja. Maar dat gaat wel op uh, uitnodiging op basis van leeftijd... waarbij we van, jong naar oud, of, uh, van oud naar jong werken. Plus die zes maanden? Ja, inderdaad. En hoe, hoe gaat dat dan? Gaat, gaat u uitnodigen? Uh, nee, dat gaat via het RIVM. Ja. Uh, en via de landelijke koepel, dus gfd. gewoon Nederland... gaan we er ook continu updates uit over wie wanneer aan de beurt is. En als, je dat, moment... als je dat dan ziet? Als je dat ziet, uh, dan kun je gewoon een afspraak maken. Oké. Okay. Dus uh, momenteel zitten we op uh, 1940, qua geboortejaar... En ik kan me voorstellen dat dat uh, steeds sneller zal gaan. Mm -hmm. uh, en dan is het gewoon mogelijk om of online om, uh, of om via het landelijke uh, callcenter een afspraak te maken. Oké, okay, ja, uh, dat zou steeds sneller worden. De, de duidelijkheid moet echt die zes maanden zijn. Want heel veel mensen die, uh, zeggen nu al: van, ja, ik mag gepikt worden. Maar het is dus tweede prik plus zes uh, maanden. <coughs> U uh, schaalt ook op, zie ik. U gaat meerdere priklocaties instellen. Ja, dat klopt inderdaad. En uh, als het gaat om die zes maanden is het natuurlijk wel zo. Uh, de groep die nu in aanmerking komt voor de booster... is ook de groep die als eerste in aanmerking kwam voor de eerste en tweede prik. Dus uh, normaal gesproken zal voor het merendeel gelden... wat al zes maanden geleden is dat ze die uh, tweede prik gehad hebben. Dus het is eigenlijk al een soort uh, automatisch, uh, als er gezegd wordt... Uh... We zitten nu bij 19,50, dat je dan ook al die zes maanden gehad hebt. Ja inderdaad, behalve dat het dus uh, voor de mensen die uh, op een later moment zich hebben laten vaccineren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op vrije inloop, geldt dat ze dus even rekening nee. moeten houden met dat interval. En wij zijn inderdaad in de regio uh, nieuwe locaties aan het openen. Zodat we zo snel mogelijk iedereen kunnen prikken. Welke locaties uh, zijn dat? Dat zijn uh, deze week uh, twee nieuwe uh, locaties geweest. Of in ieder geval uh, één helemaal nieuwe, dat is in uh, Velsen. En de locatie in uh, IJmuiden is een dagje dicht geweest. Uh, omdat we echt druk bezig waren met de opschaling uh, qua uh -huh. personeel. En die is gelukkig nu alweer open. En uh, sinds deze week uh, ook in Haarlem. Wat wel, uh, was de locatie van Haarlem? Dat is dezelfde locatie als waar we eigenlijk al uh, uh, aan het testen zijn. Is we bij het sporthal? Uh, ja, inderdaad, bij het Kennemer Sportcenter. Mm -hmm. Daar hebben we op het grasveld uh, een uh, vaccinatielocatie gebouwd. En dat is natuurlijk voor de mensen uit Zandvoort uh, ook wel fijn. Want die uh, hebben nu een vaccinatielocatie uh, redelijk dicht bij je uh, huis. Ja, dat is... Dat, dat... Komt er zo wel, uh, wel duidelijk wat u nu zegt, maar in, in de eerste twee prikken zijn mensen bijzonder alle kanten opgestuurd. Naar Hermuiden, naar, naar Schiphol, uh, Beverwijk, noem het maar op. Wordt dat nu handiger? Uh, nou ja, dat gaat in principe hetzelfde zijn. Dat heeft er alles mee te maken dat we efficiënt moeten werken. Uh, we gaan straks uh, waarschijnlijk weer richting de 30.000 prikken per uh, uh, week... Mm -hmm. En dat betekent dat we een aantal kernlocaties moeten inrichten waar mensen gevaccineerd kunnen worden. En dat heeft er uh, alles mee te maken dat het personeel uh, uh, ook over al deze locaties verspreid moet worden. Uh, ja, dat, dat begrijp ik, maar dan zou je toch aan kunnen nemen dat de uh, regio uh, zandvoort Bentveld, aardenhout naar de sporthal gestuurd wordt en niet uh, uh, naar, naar Schiphol bijvoorbeeld. Nee, inderdaad. Dus uh, daarom uh, wil ik mensen ook aanbevelen om. In ieder geval uh, te kiezen voor uh, de locatie Haarlem op het moment dat mensen in Zandvoort wonen. Uh, want we willen ook niet hebben dat uh, zeker de oudere doelgroep uh, zich door het hele land uh, moet verplaatsen om zich te laten vaccineren. Mm. Maar we hebben wel te maken met een bepaalde capaciteit. Uiteraard. Dus dat kan betekenen dat je uh, bijvoorbeeld een week later pas uh, mm. daar langs kunt komen voor de booster... Ja, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Als het uh, vol is, dan uh, moet je later komen. Uh, je kan een afspraak maken, zie ik hier op www.coronavaccinatieafspraak.nl. Uh, is er ook een telefoonnummer bij? Uh, ja, er is een landelijk telefoonnummer dat ik nu niet uit mijn hoofd paraat heb. Dan gaan we dat, uh, gaan we dat opzoeken en dan komt dat uh, vast wel terecht. Uh, Gert-Jan van Kuijken heeft ook nog een vraag voor u. Ja, goedemorgen. Ik heb uh, nog één aanvullende vraag. In mijn omgeving heb ik helaas steeds meer ouderen. En die klagen erover dat de GGD volstrekt telefonisch onbereikbaar is. Ja, dat uh, heeft ook te maken met het feit dat we nu gewoon weer in een uh, nieuwe uh, fase van de vaccinatiecampagne beland zijn. Uh, waarbij er heel veel mensen in de aanmerking komen voor een vaccinatieafspraak. En die mensen die. Uh, nou ja, we willen allemaal zo snel mogelijk een afspraak maken, natuurlijk. Een deel doet dat online. Maar het grootste deel doet dat telefonisch. Ja. En uh, dat kan er dus uh, gebeuren dat op een ochtend tienduizenden mensen tegelijkertijd een afspraak willen maken via het callcenter. En uh, zoals u hopelijk begrijpt, uh, als tienduizend mensen tegelijkertijd één telefoonnummer uh, bellen. daar kun je met een callcenter niet tegenop. Nee, ik, ik begrijp het heel goed. Alleen ik hoor veel gemoppen: wachttijden van anderhalf uur. Uh, dat is geen uitzondering. Uh, wat ik die mensen wil aanbevelen is om... Uh, probeer wat later op de dag te bellen. Dus niet meteen s'ochtends vroeg, want dat is het piekmoment. Ja. Uh, dus eigenlijk vanaf uh, 11 uur s ochtends En wanneer mogelijk om gewoon gebruik te maken van de website om een afspraak te maken. Ja, nou, de, de doelgroep is vaak uh, ja, toch uh, eerder geneigd om de telefoon te pakken. Dus, maar ja, goed. inderdaad, maar misschien is het mogelijk om uh, met hulp van bijvoorbeeld ja. een familielid uh, toch online die afspraak te maken. Ja. ja, nee, duidelijk. Nou, ik hoop dat het uh, allemaal weer goed gaat komen. Ja, ik, uh, ik, ik heb nog een uh, laatste vraag uh, uit uw persbericht. Mensen die om reden niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-PIC-locatie kunnen, hoeven niets te doen. Zijn deze mensen bekend? Uh, uh, ja, en daarvoor werken we samen met huisartsen in de regio. Oké, okay, en die huisartsen die weten wie dat zijn en die, uh, ja, die gaan inderdaad. daar langs. Uh, nou, die gaan daar niet per se langs. Uh, maar we zijn wel aan het kijken hoe bijvoorbeeld uh, de huisarts ook een rol kan spelen in het vaccineren van deze mensen. De prikbus. Dat <laughs> is ook wel met voorbeeld. Ja. ja. Meneer uh, Grausta, ontzettend dank voor uw uh, toelichting. En uh, wij hopen met u dat zo snel mogelijk iedereen de boosterprik gehad heeft. Wij doen ons uh, stinkende best in ieder geval. Oké, okay, dank u wel. Oké. Okay. It worth You While, Artificial Pleasure, ook weer uitgezocht door Jelmer. Uh, door het was een wat stevige muziekje als het begin. Um, als het goed is, praten wij met Jeroen Baldwin over bestrijding van ratten en muizen. En de titel van het bericht wat wij kregen was... Muizen en ratten nemen Nederland over. Explosieve groei, reden tot zorg bij ongediertebestrijders. bestrijders. En goedemorgen, meneer Baldwin. Hey, goedemorgen. Spreek ik met uh, Bert of met, uh, met Gert of met Ben. Met Ben. Ben, hallo, goedemorgen. Gert die luistert mee en die uh, zit op het vinkertouw om scherpe vragen te stellen straks. Oh, dus, heel goed. <laughs> dat heel goed, komt goed, vanzelf. <laughs> um, hoe, uh, waardoor zijn jullie zo geschrokken dat die, uh, die, die groeier is? Nou, okay, we, we, we voelen het al wel een beetje aan natuurlijk. Want we hebben met uh, onze bestrijders, daar uh, hebben we natuurlijk veel contact mee. En dan, en dan hoor je dat dan wel dus. Eh, we hebben een algemeen onderzoek gedaan... naar, naar ongedierte in Nederland. Eh, om, om eens te kijken van... Eh, want heel veel mensen die... Ja, die lopen daar niet mee te koop natuurlijk toe... ze ongedierte last hebben. Eh, last hebben van ongedierte. Want ja, is, ze denken misschien... Ja, dat zegt wat over hoe ik leef... of hoe hygiënisch ik leef... of mm -hmm. uh, mijn thuis een rotzootje. is. Dus niet iedereen oopsie, loopt daar mee te koop. En, uh, dus we hebben een onderzoek gedaan... en, uh, ja, en dan blijkt er 56% van, uh, van de mensen... Uh, ja, onlangs een muis heeft gezien. Ja, dat, is, dat is heel veel natuurlijk. En uh, ja, dat betekent dat het, uh, dat, het, dat het probleem groot is. Ja, als je nou, al over 56% uh, praat, dan is de helft van de huishouders uh, heeft een muishuis. Nou ja, ik wil niet per se zeggen dat ze, de, dat ze het in huis hebben. Hè. Het kan ook zijn dat ze het de, in, de, in de tuin hebben gezien of uh, bij iemand anders. Dat, dat, dat kan natuurlijk, maar wel dat 56% van de mensen dat heeft gezien. Nou, dat is best schrikbarend. Ja, we kennen natuurlijk wel hè, de verhalen van, van ratten al. Hè, dat, en, met name in de grote steden. Hè, waar wel eens wordt gezegd hè, we hebben meer ratten dan inwoners in <laughs> beetje. Utrecht, hè, Parijs is ook een heel beroemd voor, uh, voorbeeld daarvan. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat, de, eh, vandaar dat de titel van het persbericht ook, ze nemen, neemt ze Nederland over. over. Ja. ja, nou het is een stevige uitspraak, maar uh, jullie zitten in, in de wereld van bestrijdingen. Ja. Uh, dus, dus dat zie je ook, dat er meer zijn. Jullie hebben daardoor ja. uh, natuurlijk ook meer werk. Is, is dat voor jullie schrikbarend, die, die ontwikkeling? Nou kijk, voor, voor ons bestrijders is het natuurlijk, uh, ja, is wat je zegt, het, het is werk hm. en, het, en het is dus inkomen. Dus ze zijn er uh, aan de ene kant natuurlijk blij mee... want dat is hun vak nou eenmaal. Maar aan de andere kant dan maken ze zich ook wel heel veel zorgen... omdat uh, ja, er wordt toch te laks en te makkelijk mee omgesprongen. En, da en daardoor neemt de, neem de, de grootte van de plaag neemt dan, ook, uh, neemt dan ook toe. Hoe kom je, je, daar, dan... hoe kom je erbij dat er, er wordt te laks mee omgesprongen? Uh, vinden mensen één kakkelak genoeg of zo? Nou, mensen denken ook nog vaak van... Uh, nou, ze, ze zien een muisje... Of een kakkelak, en ze denken van het is er maar eentje. Eh, maar de, het is er nooit eentje, never. Eh, bij, bij, bij ratten kun je dat nog wel eens hebben, die sturen een verkenner vooruit om te kijken van de, ja, is er iets te halen daar en kunnen we daar eh, een, een, een mooi plekje vinden om ons, om ons nest te gaan bouwen, eh, vlak bij de voedselbron, mm -hmm. kijk, ongedierte dat zijn uh, dat zijn eigenlijk al, bijna allemaal cultuurvolgers, dus die leven graag heel dicht op de mens omdat wij zo goed voor ze zorgen. Nou ja, en, en uh, in Nederland wonen we natuurlijk met z'n allen heel dicht op elkaar. En uh, ja, veel mensen. En dus ook veel eten. En we springen daar gewoon heel laks mee om. Ja. Hè, dat, dat, uh, denk maar aan zwerfvuil. En uh, denk Was... maar aan, uh, aan, aan onze tuinen met, met gevallen fruit. Of uh, ja, je hebt een avondje buiten gezeten in de zomer. En uh, nou moe iedereen en gaat naar bed en we laten het maar op tafel. En uh, we zetten zakken naast de kliko met huisvuil, ja, dat, dat ruiken die beestjes en daar komen ze op af. En ja, die, die zakken worden eerst opengemaakt open door de meeuwen en daarna komen de ratten en de muizen vanzelf wel? Ja, ook dat, dat hè. <laughs> en, uh, ja, met name natuurlijk in, in de kuststreken gaan mensen de meeuwen de aan de slag of duiven. Maar ook ratten en muizen, en, ja, ja. Ja, dus, en, dus, de kat op het spek binnen noem je dat, hè. Ja. En, uh, nou ja, maar ook gewoon in huis ook, weet je? Aangebroken verpakkingen overal, met het hondenvoer in een zak op de grond. Ja, dat is echt van. Ja. Ja, dat is goed, dat is een, een, een marktplaats zeg maar, voor de beestjes. Uiteindelijk komen dan de dieren toch in huis, want wat u zegt, ze zoeken waar het ligt. Nou ja, zo'n open zak, die wordt vanzelf wel een keer gevonden. Het gaat ook een beetje over de verspreiding hè? En, en hoe ze zich ongeveer voort aan het planten zijn. Want er staat in uw bericht ook dat je van 2 naar duizend beestjes gaat. Dat is nog wel een, een verspreiding. Ja, ja dat, dat zijn schrikbare cijfers natuurlijk. En uh, natuurlijk is dat een, een extreem verhaal. Maar dat die dingen die komen voor. Hè, tot, uh, van enige honderden tot, uh, tot zomaar duizenden. ligt natuurlijk altijd weer aan de omstandigheden. Hey, maar uh, dat, dat kan wel gebeuren. Want ja... De beestjes zijn, uh, zijn heel snel, uh, die geboren zijn ook heel snel uh, geslachtsrijp. Die gaan ja, nog gewoon en, door. Ja. ja, en dan zo weet je, gaan er maar na. we naar begin met twee. Nou, en uh, de, ja, dan, dan, dan zijn er misschien uh, acht of negen. Die zijn alweer uh, uh, rittens, kleintje, kleine babytjes. Mm -hmm. uh, van ratten of muizen. En die, die gaan uh, uh, na twee maanden ook met elkaar aan de slag. Uh, ja, en nee. uh, nou ja, zo dus, kom je vanzelf dus, van een, een duizend. Weet, ja, we kennen die, die sommige uh, inmiddels ook van, uh, van de corona bijvoorbeeld. Hè? Hoe, gaaf, uh, ja. nou, uh, van <laughs> Hoe snel gaat? Ja. gaat dat wel niet. Um, dit onderzoek is, is uh, uitgevoerd hè? en dat gaat dan over, uh, over, over de, vers de verspreiding van de beesten en, en, en de laksheid van de mensen. En, um, dat baart jullie ook zorgen als bestrijders? Ja, het baart zorgen, hè? omdat uh, heel veel mensen uh, ja, de, denken van nou het zal allemaal meevallen. Of ze gaan zelf eerst, uh, eerst uh, bestrijden en uh, proberen. Maar ja, dat is, dat is wel een vak apart. Onze bestrijders zeggen, ja, wil je een rat of een muis uh, vangen? Ja, dan, moet je, dan moet je ook kunnen denken als een rat. Hè. Waar verschuilen ze zich? Wat zijn hun looplijnen? Uh, hoe, hoe, waar, hoe reageren ze waarop? op? Hè? Want er, worden, ja, er zijn heel veel huisstuinen en keukenmindeltjes die worden ingezet. Uh, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, iets met geluid, met hoge tonen. Uh, waar ze dan uh, ratten niet tegen zouden kunnen. Uh, dat, is al, dat, dat, dat zal best wel wetenschappelijk onderzocht zijn. Maar ja, onze bestrijders zeggen van ja, maar het is hetzelfde als dat je tegenover de spoorlijn woont. Op een gegeven moment hoor je dat wel. niet meer. En dat is met geuren, is dat hetzelfde. Op een gegeven moment, hè, doe maar een parfum op. Uh, <laughs> Eind het van de dag zegt die mensen, zeggen mensen van oh, je ruikt lekker, maar zelf ruik je het niet meer. Nee, nou, dat, ja, dat is dus ja. een beetje de, de, uh, het gedrag van het dier, hè? pas past zich aan. Um. Ja. Zou er niet een, een, een knappe voorlichtingscampagne moeten komen dan? Want uh, als je constateert dat mensen er te, te makkelijk mee omgaan, dan moet je ze dat toch vertellen? Ja, nou ja, goed. Uh, Wij we, we, we trekken natuurlijk aan de bel. En er zijn verschillende instanties die dat ook wel doen hoor. Maar het, het, tot nu toe komt het vooral nog niet verder dan. dan constateren uh, hoe erg het is. En dan wordt ook heel vaak gezegd: van uh, hoe we met, met, met, met voedsel moeten omspringen. Dat we ons, onze woningen goed in de gaten moeten houden. Hè, van. Waar zitten de gaten en kieren waardoor beestjes naar binnen kunnen komen. En, uh, ja, en, en misschien wordt het ook niet, niet heel serieus genomen. Want ze denken van ja, ach. Maar, het is, het is maar de muis. De beestjes die brengen ook allerlei uh, ziektes uh, met zich mee. En die verspreiden ze door middel van hun urine en door hun ontlasting. Maar ook door middel van speeksel. En mm. uh, ja, en je, je, weet je, en de, de, de, de, de ontlasting die verstoft, die komt in de lucht, ja, en dan uh, daar kun je behoorlijk ziek van worden. Ik begrijp uh, uit uw bericht en ook uit, uw, uit uw, uh, gesprek, dit gesprek nu... dat u toch wel ernstige zorgen maakt over deze ontwikkelingen. En uh, u als bestrijder uh, gaat daar natuurlijk op in. Maar hoe krijgen we de mensen nou uh, zover dat, ze, dat zij zich dat gaan realiseren? Nou ja, onder meer ook uh, door, door, door dit soort persberichten... maar ook door dit soort uh, gesprekken... He, en dat de, de, de luisteraars beseffen van als ik, als ik ongedierte in huis heb, ja, dan, dan moet ik me toch wel even achter de oren krabben. En, en, en niet te lang wachten en niet te lang zelf gaan dokteren, want de beestjes gaan niet uit zichzelf weg. En uh, het worden echt alleen maar meer. He. En uh, niemand is er is is trots op om uh, de ongediertebestrijding voor zijn, uh, voor zijn <lacht> huis te zien staan. Zo'n mooi, <lacht> zo mooi busje. Ja, <lacht> maar uh, ja, het, het, is toch, het is toch wel uh, verstandig om dat... Uh, om dat uh, meteen heel goed aan te pakken. Als je, dan... als je die, na die bestrijding gaat... Hè, even praktisch gezien... Hè, je, je bestelt een bestrijder op... Uh, wor er eens, uh, hoe gaat dat? Wordt er gesproken en dan komt een, een overeenkomst... van we gaan dat uh, bestrijden op die, die manier? Ja. ja, zo moet je het ongeveer zien. Je hebt last van een, van een bepaald beestje. Of dat dan muizen zijn... of bedwassen of, of wespen. Mensen gaan altijd zoeken op Google... Tegenwoordig. Ja. Wat kunnen wil ook allemaal precies in beeld brengen. En, uh, uh, en dan ga je kijken, nou ja, en, en dan moet je ook nog maar weten dat je een, een goede ongediertebestrijder hebt. Die weet wat hij doet en die je niet belazert. Heel, daar zijn er ook nog wel van. En hoe kom je daar? Met alle fietsen bedrijven. Ja, en uh, dus daarom hebben wij op een gegeven moment bij de platform begonnen. En daar werken we op samen met, met, met, met ongediertebestrijders door heel het land. En die, hebben, die zijn allemaal gescreend op hun vakkundigheid... op ervaring, ook op klantvriendelijkheid. Nou ja, op het moment dat je een probleem hebt hè, met, uh, met, uh, met, een on, met ongedierte... Hè, in, dan zoeken, mensen zoeken dan bijvoorbeeld de muizenbestrijders in Zandvoort of zo... Uh, en dan, uh, dan kom je al snel hè, even de, de advertenties daar gelaten, want dat is, blijft altijd ook een beetje tricky, advertenties. Maar dan kom je al heel snel beestjes kwijt tegen... en uh, op het moment dat jij in, in, in, in Zandvoort daarop klikt... ...dan krijg je ook meteen het nummer te zien... ...van uh, Vergerbe van, van, van, van Perscontrole... Nou, ...dat is onze bestrijder... In, uh, ...voor de regio Zandvoort... ...en uh, nou ja, je vertelt hem... Uh, ...jouw verhaal... ...en dan kan hij een inschatting maken... ...van uh, wat voor beestje het is... ...en hoe ernstig de plaats is... ...en uh, kijk, je gaat het bijvoorbeeld over Wespen... ...dan maakt hij meteen een afspraak... ...dan kan hij waarschijnlijk ook al meteen zeggen... van ...wat het, wat het je gaat kosten... Mm -hmm. ...maar bijvoorbeeld met muizen of met bedwansen... ...dan komt hij kijken... En dan, gaat hij, dan gaat hij een onderzoek doen in huis. Waar zitten de beestjes allemaal? Hoe wijdverspreid verspreid is het? Hoeveel zijn het er? Wat heb ik nodig om dit te bestrijden? Ja, en daar rolt vervolgens een behandelplan uit. Met natuurlijk daaraan een prijs gekoppeld. Ja. En dat zal hij met je bespreken. En dan gaat hij een, een manier zoeken om je te helpen. Ook, ook rekening houden met je budget. Want ja, hij probeert je toch zo goed ja, mogelijk te helpen. Want ja, hij zegt ook dat dus moet gebeuren. Ja, nou, die, uh, dat is een heel proces, hè. Dus het slimste is om dan te kijken op beestjeskwijt.nl... en vandaag ga je verder kijken. Uh, ja. Gert van Kuijken heeft ook nog een vraag voor u. Ja, ik, uh, bij mijn onderzoekje kwam ik ook ja. tegen... dat jullie een redactie problemen hebben. problemenkwijt.nl ja. hebben. Daar worden de problemen met wespen en zo bedoeld... die je net aangaf. Van wat ja, voor beesten dat... verwijderen jullie nog meer, nou, dat zijn ja, dat is, dat is heel veel verschillende soorten ongedierte... wat probleem kwijt heeft ook als... als dat is een wat overkoepelende bedrijf. Die hebben ook weer andere platforms. hebben bijvoorbeeld de slotenmakers. Dat is ook zo'n verhaal. Ah, okay. kijk, kijk, het punt is dat die platformen zijn tot stand gekomen... omdat heel veel mensen die hebben, die hebben een bepaald probleem... en vroeger pakte je de telefoonboek of de gouden gids... maar tegenwoordig pak je een zoekmachine op je telefoon. Google meestal. En, ja, en vind dan maar eens iemand... ...waarvan je zeker weet, die gaat mij goed helpen. Okay. En die doet dat op, op een eerlijk tarief... ...en op nette manier... ...en zodanig dat ik echt van mijn probleem af, af ben. Ja. En um, ja en ongedierte, ja, dat varieert heel erg in Nederland... ...van, uh, ja, van ratten, muizen tot uh, bedwansen, vlooien... ...ook natuurlijk een dingetje. Nou, wespen. Uh, de, de, de Franse veldwespen hebben we tegenwoordig ook... ...die zit alweer wat vroeger in het seizoen. Um, ja. Ik, uh, ik, ik begrijp wel dat er uh, van alles rondloopt. En Mike, ik kan me ook voorstellen dat mensen niet, niet weten wat u weet. Dus die zien iets lopen en die, die, die gaan u dan bellen. En dan krijg je daar vandaan wel uh, uh, wat het is. Ja, nou heel vaak, weet je wel, dan worden mensen gebeld. en ze zeggen: ik denk dat ik bedwansen heb. Want uh, ik heb allemaal plekjes op mijn lichaam. En uh, dat jeukt heel erg. en. Uh, dus ik vermoed dat het bedwans zijn. Nou goed, dan zal een bestrijder die, die zal met gerichte vragen proberen erachter te komen hè, dat, dat het daadwerkelijk bedwans zijn. Misschien zijn het wel vlooien, misschien is het wel een huidprobleem. Hè. Ik weet niet, laat deze week was er heel veel in het nieuws over schurft dat uh, dat, in, dat in opkomst is. Oei. Dus die, die, die, zal, uh, die zal gaan kijken van uh, ja, is het daadwerkelijk het zijn inderdaad werkelijk bedwansen. Ja. En dus zal hij aan de hand van je verhaal doen. Als hij er niet achter komt zegt hij van nou, ik wil graag langskomen. Dan heb ik het zo gezien. Oké, okay, nou, ja, uh, het is dus inderdaad uh, uh, omvangrijker als een, uh, als een simpel dingetje. Uh, uw bericht was duidelijk. Uh, mensen die uh, wat, wat willen zien, die kijken op beestjeskwijt.nl en gaan dan verder. En voor Gert-Jan is de laatste vraag. Ik heb nog één vraag. We hadden vorig jaar hadden wij een muis in de keuken. Op welk moment is het zo dat het verstandig is om jullie te waarschuwen Want die ene muis hebben we daarna nooit weer teruggezien. Uh -huh. Moet ik op dat moment eigenlijk al uh, jullie bellen? Uh, nou, je moet het in ieder geval in de gaten houden. Kijk, want waar één okay. muis is, daar, uh, die, uh, of één rat, daar zijn er altijd meer. Maar zijn ze al binnen ja. of zit, zit het nog buiten? En uh, ja, ze sturen vaak verkenners vooruit hè, om te kijken van uh, ja, zijn hier plekjes. Waar we ons nestje kunnen bouwen, dichtbij een voedselbron, uh, waar we elke dag terecht kunnen. <laughs> en op het moment dat dat het geval is, dan wordt, uh, dan wordt de hele familie opgetrommeld. Okay. Dus zie je één beestje lopen, dan is dat niet per se omdat je met een grote plaag te maken hebt, maar waakzaamheid is wel geboden. Ja. Want hoe komt hij binnen? Ja, nou ja, goed, dat, dat is bij dat ons wel. Ja, we hebben nou, hem nooit nooit teruggegooid. We teruggezien. met een open teruggegooid. <laughs> dat je even staat te ouwen hoor. Ja, buiten, precies. Ja. Nee, maar we hebben hem ja. nooit weer teruggezien. Dus ja, jullie, uh, jullie hadden waarschijnlijk niks lekkers in huis. Weinig. Ja. En er wordt goed gezogen. Ja. Dus, uh, okay. ja, er wordt natuurlijk ook vaak gesproken over huisdieren. Hè? En uh, ja, neem een kat. Uh, nou ja, niet iedereen kan, kan of wil huisdieren hebben. Hè? Daar moet je ook altijd weer heel goed over ja. nadenken. Maar uh, dat kan, het kan wel uh, afschrikwekkend werken voor muizen en ratten met name ze denken van, nou, weet je, van, dan gaan we gaan liever bij de buren of aan de overkant. Ja. Ja. Eh, maar niet alle honden en, uh, en katten die, uh, die, die gaan achter muizen aan. Nee. Of, of ze spelen er alleen mee. Nee. Ja. Um, dus. Maar het, het, werkt, het werkt wel wat, uh, wat afschrikkelijk. Oké, wij uh, moeten doorgezien de tijd. Want de duinwachter met al zijn dieren komt ons ook nog van alles te vertellen. Waaronder uh, de muis. Meneer Baldwin, ja. dank voor uh, de uitleg. En nogmaals, als men wil kijken, dan kan men op Beestjeskwijt.nl kijken. En... Uh, nou, we wensen u een weekend. Dankjewel, eens gelijks. Dank je wel. Ik een made of bright, Rickland in a hammock on a farmyard. I'll pretend that it's no thing that's stepping my heart when I think of these things. To go, baby, love the mornings laying in all lazy. Give me something fun to do, like a life of loving you. Kiss me quick now, baby. naar het uh, laatste onderwerp... ...en dat uh, is de duinwachter Gerard. En daar heeft uh, Gert-Jan een aantal vragen voor. En uh, ook over muizen? Ja, Gerard. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, wij hadden in het vorige spreekje, had ik al gezegd... ...dat we een bestrijder van muizen hadden. Oké. Okay, ja. En uh, daar had jij ook nog iets over te zeggen... ...in de duinen en muizen. Ja, wij, wij zijn gek op muizen juist. Ja. We zullen meneer weer op je afsturen... Ja, kom maar op. Ja, maar... Hoe, hoe meer muizen in de duinen, hoe, hoe, hoe beter. Dat is voor het hele ecosysteem. Want muizen, ja, die, hebben zelf, die vreten heel veel op. Dat weten ze de mensen die ze thuis in de kelder of in de schuur of in huis hebben ook. En, uh, maar in de duin kan dat natuurlijk. Die verspreiden op die manier uh, zaden, die verspreiden uh, uh, granen. Uh, en het uh, zijn voedsel voor, uh, voor een heleboel dieren, bijvoorbeeld de uilen. Als, als wij een goed muizenjaar hebben, uh, is dat alleen maar goed voor de, voor de bosuilen het jaar erop. Want dan uh, kunnen er meer uh, jongen grootgebracht worden. Hoe meer uilen naar het uh, uh, uilenhol ge worden gebracht, ja, hoe meer, uh, hoe meer uh, jonge uilen, uilskuikens hey, noemen we dat, nee. grootgebracht worden. Dus nee, wij, wij hebben helemaal geen probleem. Uh, maar met ratten? Met nuizen. En ratten? Ratten die zie je bijna niet uh, uh, in de duin. Dus dat, dat Nee, we hebben er bijna, kijk, uh, die vossen die we hebben, die jagen ook op ratten. Zo gauw ze die uh, zien, ja, die, die, die, die grijpen ze. Lekker een hapje. Zie jij? Een lekker hapje voor de vossen. Ja, die vossen die vinden dat... en we hebben, we hebben genoeg vossen hier, dus... Uh, nee, nee, we, hebben, we, hebben, we zijn... Uh, kijk, de wolmuizen doen het sowieso niet goed meer in de natuur. Dus uh, hoe, ja, hoe meer we daarvan zien, hoe, hoe beter. En dan heb je die hele kleine dwergmuizen. Nou, die zijn zo groot als een halve, halve duim. Uh, spitsmuisjes, nou, dat zegt het al, met zo'n mooie spitse kop. En uh, ja, de veel voorkomende bosmuizen... Uh, dus uh, ja, de, de, de, allemaal uh, zijn ze van harte welkom hier uh, in de duin. Ja, maar Gerrit, dat doet mij toch denken... Uh, kunnen die muizen het park uit? Nou, maar dat gebeurt niet. Dit zijn allemaal... Uh, die, die houden van deze omgeving, van deze bioscoop. Ja. He, dus, ze zitten uh, bij die uh, infiltratiegebieden... waar het uh, half nat, half uh, droog is... Uh, Bosmuizen, dat zegt het al, hè? die zitten hier uh, aan de rand van, uh, van de oase, uh, Heemsteden, vogelzang. dus daar heb ik zand voor toch ook niet zo gauw <laughs> last van. En, uh, nee, nee, dit, en spitsmuis en wolmuizen, die komen niet in het dorp. Oké, okay, gelukkig maar. Nee, nee is dat, uh, nee. nee, hoor, dus, dus, nou, stuur ze maar hierheen. Oké. Okay. <laughs> uh, dat zijn de uilen, maar ook roofvogels, hoor, want uh, de havik, of uh, de buizen. Weet je wel, die, maar ook de torenvalk, weet je wel, die uh, zie je vaak hoog in de lucht, biddend uh, op, de, op de wieken. En dan zo gauw hij uh, een, een muisje signaleert, laat hij zich met de rotsvaart naar beneden vallen. En die, uh, ja, en die grijpt hem. Uh, dus, nou, dus, dus, nee, het, het is bij ons totaal geen probleem, Ik okay. zijn er alleen maar blij mee. <laughs> Goed om te horen naar het verhaal van meneer weer net. Uh, oh, ja. maar ik, ik had je gevraagd voor de wintergasten... Want het ja. winterseizoen is weer volop aan de gang. Wat zijn wintergasten? Ja, wintergasten. Nou, die zijn... Ik heb net mijn eerste surveillance rondje weer gemaakt. En dan kom ik uh, tot mijn uh, uh, blijdschap de wilde zwanen tegen. En die wilde zwanen komen altijd uit het koude noorden. Zo'n beetje half november, eind november aanvliegen. Dat zijn net even... Ietsie, ietsie, Ja, smaller zijn ze als de knobbelzwanen... die bij iedereen wel bekend zijn. Maar die wilde zwanen hebben een, een, een gele snavel... een rechte hals... en uh, die komen, va komen vaak trompetterend aanvliegen... uit het koude noorden... want dan zien ze weer die, die waterleidingduinen... waar ze weten van andere jaren... ja, daar vriest het nooit helemaal dicht. Dus daar kunnen ze de hele winter uh, ja, overwinteren... en uh, uh, ja, toch nog... Uh, Voedsel vinden. En uh, ik zag er nou vanmorgen tussen de 15 en de 20 wilde zwanen in, hmm. in, het, uh, in ons gebied. En, uh, nou, dat is één soort. Dan hebben we nog de krooneinde. nou De corona -einde? Ja, de krooneende. Oké, okay. zit... jij verstond iets anders, nou. maar goed. <laughs> ik, ver, ik, ik verstond corona-ende, maar dat komt dat ik een beetje. <laughs> Gedesinformeerd ben, maar goed. Ja, ja, ja, ja. Ga de, verder, het slaat toe dat corona. Ja, ga verder. Nee, de, de, deze kronenen die hebben een hele mooie rode kop. Ze vallen gelijk op. Okay. Uh, die, die, ja, die, houden, die komen hier ook. Die komen ook van, van IJsland af. En uh, meer een beetje van de, uit het hoge Schotland. Maar ook wel uit uh, Rusland. Dus ook weer vanuit het hele koude gebieden. En die komen hier uh, ja, in diverse uh, ja, watertjes uh, verzamelen. En, uh, ja, en vooral in de winter, prachtig gezicht. Een kop ja. als een kroon een kroon heen, zo mooi rood. Dus heel, heel, heel opvallend. Nou, daarnaast hebben we nog weer uh, allemaal aparte namen hoor. De zaagbekken. Nou, zaagbekken, dat is een, huh. <laughs> dat is een, een, een, een eend met een lange uh, snavel. En een snavel een beetje als een zaag. En uh, die, die zaagt als hij visie heeft gevangen. Dan zaagt hij hem en met zijn bek heen en weer te gaan. In, in stukjes. En dan, uh, dan verslint hij hem. Uh. Dus Oei. dat zijn allemaal uh, ja, bijzondere wintergasten. Ja, en tot en met wanneer blijven die gasten ongeveer? Nou, we merken altijd wel in maat Le afhankelijk van hoe, hoe, hoe snel het, uh, weer, het weer... de temperatuur omhoog gaan. En ook in het noorden omhoog gaan. Het is ongelooflijk dat ze dat allemaal weten en voelen, ja. Uh, ja, dan, ja, dan, dan, dan vertrekken ze langzaam. En zo'n beetje, uh, eind maart, begin april, zijn alle wintergasten zo'n beetje weer uh, verdwenen. Behalve de krooneenden, die uh, vinden het steeds aangenamer hier ook wel uh, in, in, uh, ja, in Nederland, en in Denemarken, Duitsland, dus die blijven nog wel eens hangen. En, uh, om, en dan krijgen ze zelfs jongen. Maar voor de rest, ja, die wilde zwanen... Die, uh, ja, die gaan eerst dan nog even in Groningen... nog even voedanciëren. Uh, nog extra vet opdoen... voordat ze weer op reis gaan... Uh, naar hun broedgebieden in, in Noorwegen, Steden. Dus uh, ja, eind maart, begin april... zijn ze zo'n beetje vertrokken. Oké, okay, maar ik vind het schitterende beestenzwanen. Ja. Dus je moet zeker binnenkort eens komen kijken. Zijn er ook zwarte zwanen uh, gesignaleerd? Nou, niet, niet, dat is niet specifiek voor de winter, maar toevallig uh, was ik met de bekende fotograaf op stap. En toen had ik in het verboden gebied, in een bepaalde geul, ik weet het nog precies, geul 35. Oké, okay. goed luisteren, geul 35. Ja, gaan we daar eens kijken. Gaan we daar kijken. <laughs> ja, alleen ja, dat is verboden gebied, dat is wel ja, nou jammer. Dat is jammer dan. Dat is nou, weer jammer. Nee en daar had ik twee uh, zwarte zwanen, Zo. dat was augustus, uh, september. Ja, die, die zie je eigenlijk bijna nooit. Nee, het is uniek. Die, uh, nee, de, de, de zwarte zwanen zijn er maar uh, enkele van... die ooit ontsnapt zijn uh, van uh, landgoederen. Hè, bij kasteeltuinen zaten ze wel. En, uh, maar sommige zijn niet goed uh, ja, kort gewiekt, zeg maar. Dus die zijn, hebben toch de vleugels genomen... en die uh, zijn uitgevlogen. Sommigen doen het ook nog goed in, uh, in de natuur. Dus ja, die, die kwam ik tegen van de zomer ah, inderdaad. Dat ah, is uniek, dat is mooi. Ja. En wat voor wintergast hebben we nog meer? Nou, het enige, We hebben er vier stuks dus. Uh, die wilde zwaren, zaagbekken en de krooneenden. En dan hebben we nog de brilduiker. De? Nou, de, de brilduiker. Ja? Dus de, ja, de brilduiker. Dat is, dat is een... Uh, nou, eigenlijk... Hij lijkt wel op een kuifeend. Maar dan moet je net weten hoe ziet een kuifeend eruit. Maar uh, het... Alleen hij heeft op zijn zwarte kop, heeft hij precies waar zijn ogen zitten een mooie uh, witte uh, cirkel, uh, kringetje. Dus de, net als hij een brilletje op hebt. Dus dat, ja, dat noemen ze de brilduiker. En nou dat is ja ook heel opvallend. En iedereen die bijvoorbeeld bij de Zandfotsellana binnenkomt en gelijk goed uh, bij de brug dan links en rechts over het uh, water ja. kijkt. Die hebt gewoon kans om deze vogels allemaal te zien hoor. Ja, en, uh, ja, het mooie is dan als je, voor, uh, als je dat kan opbrengen, maar daar, dat denk ik wel. Een beetje sportieve zandvoerder die loopt even door naar de rembaan. En bij de rembaan, nou daar heb je. Het uh, ja, is een walla van de vogels, eenden, ganzen. De aalscholvers zitten er altijd. Maar ook, die, uh, ook enkele wintergasten zijn daar uh, te spotten. Oké, okay. en hey, nou hoorde ik van de week een opmerkelijk bericht op uh, de radio dat er in bepaalde parken een tekort is aan de kadavers. Oké, okay. nou, dat... <laughs> dat herken ja. jij niet? Nou, bij ons niet, nee. nee. Door die, door die, door die uh, bronstijd zijn er altijd een aantal mannen... die, die gesneuveld zijn uh, in de strijd, zeg maar. En, uh, en, en vooral, ja, uh, het is een beetje oneerbiedig om te zeggen... maar de oude bokken, die, uh, die, die <laughs> willen wel... Uh, die willen nog wel meedoen met die, met die bronstijd en met de gevechten. Maar ja, als daar dan een uh, ja, jonge, sterke man komt. Ja, dan moet zijn oude bok het uh, soms. Uh, die, die, die vecht zich als het ware dood bijna. En dan krijgt hij of uh, last van zijn hart. of uh, hij, hij, hij wordt een paar keer met zijn uh, gewij van, van zijn jonge vent, zeg maar, uh, van zijn jong het, uh, geraakt. En dan, uh, ja, dan loopt hij uh, hinkend weg. Of zelfs als hij zich helemaal niet goed voelt, gaat hij het water in. En dat doen ze wel eens meer als ze zich niet goed voelen. En wij hebben zeg maar afgelopen. Nou, vanaf eind bronstijd. Dus zeg maar 20 oktober tot en met nou, eind november. Hebben we toch wel 15 tot 20 dode mannen gevonden. En ja, daar wordt lekker aan gepeuzeld door de forse. Door de kraaien, door de exes. Maar ook, hebben we af en toe al een raaf gezien. En uh, gesignaleerd. Ja, die, komt, die ruikt dat van kilometers afstand. Uh, die, uh, ja, die komen op die kadavers af. Oh, ik, ik, ik laat, heb je, je, laat je dat zo liggen dan? Eh, ik, ik, ik heb hier nog een oude bok naast gezicht. Had ik willen introduceren. En die heeft ook nog een vraag, Gerard. Ja, het het zijn, er nu, zijn er nu twee geworden. Eén, uh, uh, laat je dat dan zo liggen, die kadavers. Nee, wij, wij, wij trekken het altijd uit het zicht van het publiek. Weet je wel? Want dat, okay. Maar we laten ze liggen, inderdaad. Het, is, uh, het, het, ja, het hoort bij het. Uh, het Bij ja, het, het proces. Ja, precies. En... Want ze worden. Kijk, uh, een gegeven moment, als die kraaien. Uh, en exters en, en, en die vossen uitgegeten zijn. Dan komen er. Uh, nou, de maden, die komen er vanzelf allemaal op. Maar ook allemaal torretjes. Mm -hmm. En uh, nee, het hoort, hoort bij het uh, uh, systeem. Uh, Okay. Natuurlijk, natuurlijk systeem. Kijk, zijn er zijn ook al een heleboel hebt die we niet vinden... die gewoon niks met de brons te maken hebben, maar die het niet redden. Natuurlijk overlijden. Ja, de, ja. Tweede, de, de tweede vraag is eigenlijk... Um, je hebt het over uh, wintergassen en trekvogels. Ja? Uh, we zijn redelijk aan het uh, klimaat veranderen. Zijn er dan ook beesten die, die niet meer gaan trekken? Die gewoon zeggen van nou, ik vind uh, de waterlijn daarna wel goed genoeg met deze temperatuur. Ja, dat, dat, dat, dat merken wij wel... We merken dat sowieso aan uh, bepaalde vlindersoorten die we hier nu uh, terugkrijgen. Omdat het, uh, ik kan nou niet precies de namen benoemen, maar uh, die trekken dus, uh, die, die, omdat het warmer wordt, die, die, die blijven hier. En, uh, en aan bepaalde vogels uh, merk je die, dat die er niet meer komen. Omdat uh, voor, bijvoorbeeld, uh, uh, hoe noem je het, de pestvogel, dat is ook een hele mooie vogel... Uh, die, die zie je bijna niet meer komen. Die zie je niet uh, koud genoeg meer. Dus dat, dat merk je wel. En andere vogels... Uh, bijvoorbeeld yo, de bijeneter... ik noem maar even een hele mooie vogel. Of de hop. Uh, die was vorig jaar nog eens een keer gebroed... in de waterleidingduinen. Die zie je steeds meer in Nederland. En die trekken vanuit het zuiden... Uh, ja, richting uh, het noorden van Nederland op. Omdat de temperaturen omhoog gaan. Dat uh, klopt. Gerard, je hebt ons weer een lesje natuur gegeven. Daar zijn we ja. erg blij mee. En we gaan allemaal naar Geul 35, maar dat is het verboden. In het verboden gebied. Maar, maar zwanen blijft een prachtig gezicht. Dus iedereen, uh, ga naar de waterleidingduinen... en ga van de zwanen genieten die er nu zijn. Gerard, heel erg bedankt. En uh, we spreken elkaar gauw. Oké, okay, bedankt. bedankt. Oké, okay, ja. hoi. Oké, okay, nou, dan uh, zijn wij er uh, weer doorheen voor vandaag. De uitzending van Goedemorgen Zandvoort van 4 december. Het is natuurlijk altijd interessant om vanavond nog even je schoen te zetten. Want morgen is het 5 december en we hebben Sinterklaas gesproken. Die hebben het hartstikke druk met de schoenen vullen. De techniek is gedaan door Jelme Koper. De jingles en de muziek ook door Jelme Koper. De redactie is weer gedaan door Gert van Kuik. Mijn naam is Ben Zonneveld. Wij wensen jullie samen een prettig weekend en een goede Sinterklaas. En, en mocht Sinterklaas nog luisteren... wij wachten op de zak pepernoten nog. Grat <laughs> weekend.